We'll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 I like to get it on You're not Take his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 Even onderzoeken aan. Zelf me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijf toch even bij me staan. Nacht, zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht, sister. Ik brand van binnen. Nacht, sister. Nachts, Wat ben ik zonder al je zorgen, Nachts, haal ik de morgen, Nachts, ik doe iets Ik lig hier te beven en te zweten, zie in de koets en kippen wel. Zuster zeg maar blijf ik wel in leven.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 Nachtzuster Wat moet ik zonder jou beginnen Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Nacht Nachtzuster Nacht Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster Haal ik je morgen Nachtzuster Doe je samen weer bij Nachtzuster Nachtzuster Waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Nacht, Waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Haal ik de morgen? Nachtzuster Ik mijn pijn oh, Nachtzuster oh, Nachtzuster wa. Nachtzuster oh, Wat een pijn Nacht, sister. Nacht, sister. Nacht, sister. The pain, the pain, the pain, the pain, the pain. Nacht, Nacht,